Als aller, allerlaatste En uh, we moeten ook met Peter afspreken dat je maar één minuut hebt. Dat gaat heel moeilijk voor je worden, Peter. Maar die gaat nu in. En uh, vertel ons even wat er vanmiddag nog meer gaat gebeuren. Uh, wat gaat er vanmiddag nog meer gebeuren? We gaan om één uur als ondernemers het lied laten horen van You Never Walk Alone. Van okay. Die Ouders. En dat gaat gebeuren op alle terrassen die straks om één uur ook open gaan. En uh, dat dit hebben we speciaal uitgekozen om de uh, saamhorigheid tussen alle uh, gezelschappen van ondernemers die er in dit dorp zijn, en het zijn er nogal wat, uh, te benadrukken. Binnen het OBZ hebben wij gevonden, ook als winkels die al die tijd al open zijn geweest, dat we onze collega's ook een beetje moeten helpen. En uh, met een standpunt in te nemen waarin we zeggen, jongens, we gaan dat niet tegen horen brengen. En uh, dat is gewoon een, uh, uh, uh, een benadrukking van de samenwerking zoals we dat binnen het OBZ hebben. Oké, okay, um, wij uh, zullen het lied straks ook even draaien. Uh, Peter, dag, wij, dag. We, wij wensen uh, het OBZ veel succes met deze actie. En uh, misschien dat we volgende week eens horen hoe dat is bij jou afgelopen. Hartstikke goed. Oké okay, Peter, Dank bedankt. Je. Dank je.